8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. 12.000 kinderen verslaafd aan online-gamen. FNV blijft het intern oneens over pensioenbeleid. En Amerika mag weduws Bin Laden ondervragen. Anderhalf procent van de jongeren tussen 13 en 16 jaar... zegt verslaafd te zijn aan online-gamen. Dat zijn 12.000 kinderen, zo blijkt uit onderzoek... van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.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 Door een zware aardbeving, gevolgd door een tsunami, viel op 11 maart de koeling van de kerncentrale uit en kwam radioactiviteit vrij. De FNV heeft na tien uur onderhandelen nog geen oplossing gevonden in de ruzie over het pensioenstelsel. Rond half één vannacht werd het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale beëindigd. Wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. De grootste van de 19 bonden, FNV-bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord dat onder leiding van FNV-voorzitter Jongerius is gesloten met de werkgevers. Volgens Jongerius is er vooruitgang geboekt in het overleg. Wat de pijnpunten nu nog zijn, willen de gesprekspartners niet kwijt. De Verenigde Staten mogen drie weduwen van Osama Bin Laden verhoren. Voorwaarde is wel dat daarvoor toestemming wordt gegeven door het land van herkomst van de vrouwen.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 Oud-premier Balkenende heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar minister Eurlings gevraagd om hem op te volgen als lijsttrekker. In het tv-programma Pauw en Witteman vertelde Balkenende dat hij Eurlings zei dat er iets nieuws moest worden bedacht na het forse verlies van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Eurlings wilde niet en bedankte ook voor een scenario waarbij hij en Balkenende als duo zou optreden. Eurlings wilde meer tijd besteden aan zijn privéleven. Balkenende respecteerde dat. Volgens de oud-premier werd er vanuit het dagelijks bestuur van het CDA... vervolgens aan hem gevraagd om door te gaan. Na de parlementsverkiezingen vorig jaar stapte Balkenende alsnog op. Hij is nu hoogleraar en werkt als partner bij een internationaal accountantsbureau. In een vakantiehuisje in Voorthuizen is een dode man gevonden naam Brand. De Brand op een camping werd om kwart over drie ontdekt... en was snel onder controle. De identiteit van de dode man is nog niet bekend.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 zal een minuut stilte worden gehouden om Weiland te herdenken. Het weer in het oosten en noorden van het land lokaal mist. In het westen wat regen- en onweersbuien. Later vandaag wisselen bewolkt. Het wordt 18 graden aan de westkust en ruim 20 graden in het binnenland. Vooral in het zuiden en oosten vanmiddag wat onweersbuien. Morgen zonnig en vrijwel overal droog. ANWBFG's ah, informatie. Mist zit er nog in het oosten van de provincie Noord-Brabant... Er staat ruim 180 kilometer file. Opvallende zaken de A4 Amsterdam-Den Haag... 10 kilometer tussen Roelofaar en Zween en Vanuit Utrecht naar Den Haag op de A12 gaat het langzaam... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer over 8 kilometer. Een ongeluk zorgt voor file op de A58, op zoom Vlissingen. Vanaf de afrit Kruiningen tot aan de Vlakentunnel 4 kilometer... De linker rijstrook is daar dicht. En op het spoor vertraging voor treinreizigers... tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Er rijden geen treinen na een aanrijding...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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, de Giro d'Italia gaat door... ook naar de dood van wielrenner Wouter Weiland. Biologische producten verkopen goed, maar niet in grote hoeveelheden. En voor duizenden jongeren is gamen bepaald geen onschuldig spelletje. 12.000 kinderen, u hoorde dat net, tussen de 13 en 16 zijn verslaafd aan het online gamen. Het zijn bijna allemaal jongens. Ze gamen tenminste 55 uur per week online met anderen. En een ruime meerderheid van de jongens zit op een VMBO-school. De verslaving leidt vaker tot depressies dan bij niet-verslaafde leeftijdgenoten. Blijkt uit promotieonderzoek van Tony van Roy van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Meneer van Roy, goedemorgen. Goedemorgen. 12.000 kinderen, bent u daar nog van geschrokken van dat aantal? Um, ja, dat is in absolute aantal is dat een aardig grote groep. Maar het is maar een relatief klein percentage. Dat is uh, zo'n anderhalf procent van de jongeren. Want de gamen er heel veel. Er gamen een hoop jongeren. Ja, zo'n 70 procent van de jongeren doet wel zijn spelletje. Ja. Heeft u er een verklaring voor waarom het bij die paar duizend, bij die twaalfduizend misgaat? Um, een verklaring? Daar, ja, wij denken dat het vooral ligt aan bepaalde speltypen. En dan vooral de spellen die ze met anderen doen. Ja. En wat zijn die speltypen dan? Uh, dat zijn de online role-playing games bijvoorbeeld. Dus dat zijn spellen waar ze dan met grote groepen andere mensen samen op internet zijn. Ja, en dan, dan uh, neem je een andere gedaante aan of je bent iemand anders in dat spel? Ja, je speelt, je speelt in zo'n spel speel je een karakter en dat uh, ontwikkel je langzaam door. En ligt, ligt het dan aan die jongeren of ligt dat dan aan het spel? Werkt dat verslavend? Of zijn die jongeren uh, bevattelijker daarvoor? Nou ja, zo'n spel is oneindig en het bevat allerlei uh, belonende elementen. Maar het gaat natuurlijk ook wel om jongeren waar in feite al wel iets aan de hand is. Dus het zijn nooit gewoon 100% gezonde jongeren waar niks aan de hand is die zo'n spel gaan spelen. Wat is er dan met ze aan de hand? Uh, bijvoorbeeld dat ze al wat sociaal angstiger zijn. Of uh, wat teruggetrokkener. Misschien wat meer depressieve gevoelens. Ja. En die gevoelens worden door dat gamen, door die verslaving ook nog versterkt? Die worden dan versterkt, ja. En dan worden ze ja, min of meer langzaam zo... Zo'n virtuele wereld ingezogen en dan op een gegeven moment escaleert het en spelen ze heel erg veel. Ja. En kunnen ze niet meer stoppen. Het zijn vooral jongens. Is daar een uh, verklaring tot... voor te geven? Ja, het zijn vooral jongens, maar dat is, ja, spellen zijn van oudsher vooral gericht op uh, worden ontwikkeld voor jongens. En ja, goed, er zit vaak um, ja, een agressieve component in. Het zijn gewoon spellen die ontwikkeld zijn om aan te sluiten op jongens vaak. Maar je ziet dat naarmate die spellen socialer geworden zijn... dat ook toch wel een aardige component meisjes die spellen gaan doen. En wat voor jongeren gaat het? Is het een dwars van de bevolking? Nou ja, ze zitten dus vooral op het VMBO. Maar in principe gebeurt het wel in alle delen van de bevolking. Aha. Alle delen van de bevolking dus, ja. Ja, dan is natuurlijk de vraag, worden het er ook meer? Worden het er steeds meer? Um, nou, van oudsher kan je dit soort spellen op de, op de personal computer spelen. Maar de verwachting is dat in de toekomst krijg je natuurlijk ook steeds meer online spellen op uh, ja, spelcomputers. Zoals bijvoorbeeld de Xbox of de Playstation 3. Ja. Daar komt dus ook een steeds meer een sociale element bij kijken. En daarmee kan je verwachten dat die groep inderdaad nog gaat groeien in de toekomst. Ja. Uh, wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Hoeveel uur moet je dan zitten? Of is daar geen vaste norm voor? Er uh, is dus niet echt een vaste norm als het gaat om uren... Um, maar het is wel zo dat deze jongeren zelf aangeven dat ze de controle kwijt zijn over hun eigen gebruik. Dat het leidt tot conflicten met zichzelf, met de omgeving. En dat ze min of meer eigenlijk continu met het spel bezig zijn. Ja. Maar verwacht u dan dat er meer worden? Want u, u geeft dat zelf wel aan, hè? Dat, dat online spelen met anderen, dat wordt steeds makkelijker bereikbaar. Je kunt het al uh, op je smartphone natuurlijk ook binnenkort uh, of, ja, of, of al, ja. al gaan doen. Het gaat sneller. Um, verwacht u dat nou, dat, dat, dat nou, nog ja, zal groeien? Dat, dat is een van de elementen, is dat uh, ja, op iets meer manieren kunnen mensen nu bij spelletjes komen. En die spellen worden ook steeds breder. Het is zo bijvoorbeeld dat als je wilde of Warcraft neemt als voorbeeld... het, het meest best verkopende online spel op het moment... Uh, dat kan je nu ook via je mobiele telefoon bedienen. Ja. Dus dan kan je in feite gewoon doorspelen als je je huis uitgaat. Oh, ja. uh, en ja, met dat soort integratie in andere uh, mobiele telefoons bijvoorbeeld... wordt het echt heel erg toegankelijk. Ja. Nu naar de aanpak, wordt het gesignaleerd bijvoorbeeld door ouders uh, of op school? Het uh, wordt vooral door ouders en, en op scholen gesignaleerd. En die kloppen dan vervolgens aan bij uh, bijvoorbeeld preventieafdelingen van verslavingszorg. En daar is dus wel een vrij grote behoefte aan. Uh, ja, kennis, informatie en uh, ook uh, voor sommige extreme gevallen behandeling op dit N gebied. Dus echt goede hulp is er nog niet? Uh, nou, er wordt aan gewerkt. In ieder geval binnen de verslavingszorg zijn een aantal instellingen bezig met het ontwikkelen van uh, behandelingsprogramma's. Wij hebben bijvoorbeeld dan uh, behandeling geëvalueerd bij bereid daarvoor. Dat was dan internetverslaving in de algemene zin. Ja. Um, ja, maar dat staat allemaal nog in de schoenen. Ja, een nieuw soort verslaving. Daar moet dus nog aan gewerkt worden. Tony van ja. Roy van het Erasmus Medisch Centrum deed onderzoek daarna. Hartelijk dank voor uw uitleg, meneer van Roy. Graag gedaan. Goedemorgen. 12 minuten over acht is het. Dit is het NOS Radio 1-journaal. De dood van de Belgische wielrenner Wouter Weiland... heeft diepe indruk gemaakt op zijn collega-renners De Giro. Weiland kwam bij een val in de derde rit hard op het asfalt terecht... en hij overleed vrijwel onmiddellijk. Italië-correspondent Maarten Veger reist mee met De Giro. Uh, Maarten, hoe berichten de Italiaanse kranten vanochtend over het ongeluk? Ja, eh... Uh... Van zelfs de normale kranten, zeg maar de niet-sportkranten, die hebben zo de eerste vier, vijf pagina's uh, exclusief aan het uh, bericht uh, gewijd. Dat uh, is het sport maar liefst elf pagina's. Nou, in, ja, tot in detail wordt uh, bekeken wat is er nou eigenlijk precies gebeurd. En er is ja, er is eigenlijk ook een discussie meteen begonnen over. Uh, ja, hoe veilig is de wielersport eigenlijk nog? De vader van uh, Fabio Casatelli, een wielrenner die in 1995 in de Tour uh, is gevallen en overleden... die uh, zei zelf van ja, het is eigenlijk gevaarlijker dan de Grand Prix voor motorrijders, deze sport. Want... Uh, ja, met, met 70, 80 en soms wel 100 kilometer per uur de berg afgaan. Uh, ja, dan zijn de risico's groot. En ja, zo hebben eigenlijk andere, alle kranten beginnen een soort van discussie... van uh, is het nou pech of is deze sport nou echt te gevaarlijk? Moeten we een uh, andere type helm op? Of uh, moeten we ja, een soort van uh, grotere vangrails gaan bouwen? Um, de discussie is losgebarsten Ja, uh, hier is wel de algemene mening dat het voor Weiland vooral pech was... maar de discussie komt ook op gang over met name de Giro... dat die toch wel erg gevaarlijk is. Vinden ze dat in Italië ook? Ja, dat vinden ze eigenlijk niet. Hoewel er ook wel veel kritiek is op het feit dat de wegen in Italië toch vaak uh, gaten hebben en uh, misschien ook niet altijd even goed afgeschermd. Maar de, de Giro-organisatie doet denk ik niet heel veel onder voor die van de Tour. En die zorgt natuurlijk ook wel voor uh, ja, dat het een uh, parcours is wat niet uh, uh, onverantwoordelijk onverantwoordelijke risico's met zich meebrengt. Maar ja, goed, er zijn van die gevaarlijke afdalingen in deze Giro en ieder jaar in de Giro. En uh, van tevoren werd ook al gezegd van, ja, dit is vandaag een redelijk eenvoudige etappe, behalve die afdaling daar van die pas, uh, van die Bocco pas, richting uh, Rapallo. En uh, ja, ja, uh, het is zo. Ja, yeah. En in dit ongeluk wordt dat nog verder onderzocht en was dit dan bijvoorbeeld een zeer gevaarlijke bocht waarin Weiland viel? Ja, nou, justitie is het officiële onderzoek begonnen en gaat ook alle renners die in de buurt waren, er zijn een aantal andere renners toen ook gevallen, maar daar is, die is verder, was verder niets mee aan de hand. Gaat ze allemaal spreken, want ja, de officiële oorzaak moet nog gegeven worden. Uh, duidelijk is dat er een, uh, ja, een, een lange, scherpe bocht, een lange, een scherpe bocht was. Uh, hij kwam uit die bocht en ja, verloor eigenlijk de controle, raakte met zijn pedaal. De grond of een muurtje, dat weten dat we eigenlijk niet precies... en knalde toen uh, frontaal met zijn gezicht ja, op de grond. Um... Uh, maar hoe dat nou precies is, dat moet justitie dus nog uh, ons gaan vertellen. Nou, net als de Tour gaat ook de Giro altijd door. Uh, vandaag met de vierde etappe. Hoe zal dat gaan gebeuren? Ja, nou de vader van uh, Wouter Weiland heeft met uh, de teamleider gesproken van de Leopard Ploeg. En gezegd van jongens, uh, jullie moeten gewoon doorrijden. Rijd door in zijn naam. Uh, en uh, Gazzetta Leopard Sport zegt ook vandaag uh, dat uh, nou, de atelier zal worden geneutraliseerd. Um, dus de rijders, ja, de, de uitslag telt niet mee. En uh, zal gaan beginnen met uh, uh, zometeen in Genua: met dat de leopardrenners voorop gaan. En uh, dan wordt er. Uh, ja... ...rustig gereden naar Livorno en uh, dus geen spektakel. En verder ook, de organisatie heeft alle festiviteiten afgelast. Geen muziek, geen uh, uh, gezellige petjes en uh, reclamekaravaan uh, Met alle eerbied wordt uh, Weiland vandaag herdacht. Maar morgen moeten we dan wel weer uh, koersen. Correspondent Maarten Veger reist verder mee met de Giro. Meer doen met minder geld. Hoe leg je dat uit aan burgemeesters en wethouders? Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... deed er een poging toe. Uh, hoe hoort u zo dadelijk? naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Goeie 180 kilometer file. Een paar dingen die opvallen. De A1 apeldoorn amersvoort tussen Apeldoorn-Zuid en Hoendelo 3 kilometer. Daar staat een vrachtauto met pech. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Gouda 3 kilometer. Er staat ook een auto met pech. Er zijn twee rijstroken dicht. Met de Vlakertunnel gebeurt een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen staat 4 kilometer voor de tunnel. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En weer wonder een Vlaming. De liberis Literatuurprijs, want daar wordt over Yves Petri. Het is voor de derde keer op rij dat een Vlaamse auteur de prijs wint. Petri schreef de maagd Marino over een man die zich laat opeten door zijn minnaar. Juryvoorzitter Philip Frederiks maakte de winnaar... na een goed diner met andere ingrediënten bekend. De winnaar. Een schitterende stijl. Prachtige beelden die dit onthutsende verhaal uittillen... boven de onmiskenbare kwaliteiten van de andere genomineerde romans. De jury is tot de eensluidende conclusie gekomen... dat de Libres Literatuurprijs 2011 gaat naar... de maagd Marino van Yves Petrie... APPLAUS Yves Petrie, dit gebeurt u na een menu van onder andere geroosterde tonijn met peper, gebakken heilbot met koningskrap en lamsrugfilet met Hollandse asperges bij de uitreiking voor een boek waarin iets heel anders veroorbeerd wordt. Ja, dit smaakte veel beter, neem ik aan. En uh, het lag me op mijn maag. Op het einde, omdat er zoiets spannend staat aan te komen. Maar nu voel ik dat de stofjes stofjesding helemaal in orde is. Laat ik het terugbrengen tot de essentie, uw boek. Dat was het. Een man laat zich opeten door zijn minnaar. Ja, een echt gelukkige liefde was het natuurlijk niet. Een relatie bestond alleen maar uit het plan dat de ene zelfmoord wilde plegen. Maar op die manier dat hij vermoord wilde worden door de andere. En ook opgegeten. Al is het niet zo duidelijk van wiens idee dat was. Hoe ik op het idee kom, het is gebaseerd of het is geïnspireerd door een waargebeurd feit. Uit Duitsland, de kannibaal van Rottenburg, is wel ja. erg bekend. Ja. Daarom is het geïnspireerd. Maar ik heb er wel een heel ander verhaal van gemaakt. Want in mijn geval hebben ze inderdaad een relatie. Terwijl in het oorspronkelijke geval kennen ze elkaar maar één dag ja. Ja. Hoe kunt u ermee leven als auteur? Hoe kunt u het verwerken? Well, ik vind dat wel interessant voor mij als schrijver om een heel uitdagend onderwerp te hebben, waarvan ik ook niet precies weet hoe ik het moet aanpakken. Maar uh, zoiets houd ik me dan wel twee, drie jaar bezig. Wat ook zorgt voor uh, uh, de uitpuring van de stijl. En uiteindelijk dus zelfs tot een libris literatuurprijs. Dan heeft de jury het over een schitterend boek. En citeert, ware literatuur is een kokodillenmuil die ons onverhoeds grijpt. Dat is een mooie zin, die komt uit het boek. En uh, wordt door <laughs> het slachtoffer, die literatuurdocent, gebruikt als uh, kenschetsing van wat echt goede literatuur is. En de jury heeft die zin eruit gehaald en toegepast op mijn eigen boek. Dat spreekt wel een zekere appreciatie uit, hè? Ja. Is het eigen tijd, of is het tijdloos? Geen flauw idee. Ik ken mijn eigen tijd niet. Maar ik neem aan dat mijn boek, hoe dan ook, aangezien het in deze tijd geschreven is, wel iets zal zeggen over onze tijd. Dit zegt u uh, op de avond dat bekend wordt dat in België de vrouw van Marc Dutrouw mogelijk wordt vrijgelaten. Ja, daarover heb ik geen benen. Uh... Wat een ontmoeting van werkelijkheden. Nee, marie is dit zijn gelegenheidsmisdadigers in mijn boek. Marie-Ditroux is meer een pathologisch geval. Dat wilde ik, ik absoluut vermijden in mijn boek. Ik heb het niet over echt zieke geesten. Ik heb het gewoon over geesten met uh, afwijkende, maar daarom nog niet een heel onlogisch idee. En uh, door een samenloop van omstandigheden kan dat dan uitmonden in uh, zoiets. Maar Marie-Ditroux, dat, dat soort pathologische geval, dat is iets helemaal anders eigenlijk. Uh, niet dat ze in Nederland moeten denken dat die auteur daaraan gedacht heeft ooit. Het oorspronkelijke gegeven kwam uit Duitsland. Maar houd je me voor, meneer? Ja, ja. Het, het komt uit Duitsland en ik heb er niks mee te maken. Nee. Behalve dat ik er zeer door geraakt ben. Zoals, ja, iedereen schijnt het geval zich nog wel te herinneren. Ook al was het geen echt groot niets. Iedereen weet het. Er zit iets heel archetypes in dat aanspreekt. Goed voor een prijs? Blijkbaar wel. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Yves Petrie, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Jeroen Willard, die sprak met hem. De gemeenten die moeten meer doen voor minder geld. Dat was de boodschap die Annemarie Jorritma... als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... gisteravond moest uitleggen aan een zaal vol wethouders... burgemeesters en gemeenteraadsleden. VNG heeft een principeakkoord gesloten met het kabinet... om een aantal overheidstaken onder te brengen bij de gemeente. En dat akkoord valt niet bij iedereen in goede aarde. Voor de deur van het stadhuis in Haarlem wordt gedemonstreerd door zo'n 50 mensen. Ja, wij zijn... Omdat wij uh, meer dan 20% gekort worden. Dat is 300 uh, euro in de maand. En wie is bij Thuiszorg. Wij zijn boven! Nee, uh, het uh, belangrijkste is dat we hier vandaag met elkaar samenkomen. om te praten over het uh, concept bestuurzaak. Het kabinet is stevig aan het bezuinigen. En dat heeft als consequentie dat de gemeente er een paar taken bij krijgt die nu nog door de Rijksoverheid worden uitgevoerd. Het gaat dan over dingen als jeugdzorg, arbeidsvoorziening voor jong gehandicapten... en de sociale werkplaatsen. Dat alles moet een besparing opleveren van bijna 2 miljard euro. Want de gemeenten moeten hetzelfde werk doen, maar met minder geld. Ik heb het idee dat de middelen en uh, uh, taken nog niet helemaal in evenwicht zijn. Dat is wel de eerste indruk die ik van het verhaal. heb. U krijgt er meer werk bij, maar dat moet met minder geld. Ja, dus dan gaat het mis. Waarvoor ziet u problemen? U mag ook overal zeggen. <laughs> nee, dat weet ik niet. Dan moet ik even van die proberen nadenken. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... heeft al ingestemd met deze decentralisatie. Maar de leden beslissen uiteindelijk over dit akkoord op een congres in juni. En die leden, de 418 gemeenten, die zijn best sceptisch. Nou, op dit punt heb ik uh, het gevoel dat, uh, dat er heel veel werk verricht is, dat zal ongetwijfeld zijn. Maar ik vraag me af in hoeverre zij toch uiteindelijk ook gevocht hebben om aan te geven dat deze... Voorstellen die er gedaan worden dat die niet uitvoerbaar zijn. En niet uitvoerbaar omdat er gewoon te weinig geld is om omdat de dingen. Omdat er uh, te weinig geld is en er niet goed in kaart gebracht is wat uh, de consequenties zijn en, en hoe je dit uh, uit zou moeten voeren. U maar... houdt uw hart vast als ik dat zo hoor. Ja, dat hou ik. Ja. Uh, ik denk dat ik, als het mij persoonlijk vraagt dat ik nee zeg omdat ik de sociale paragraaf wel heel erg veel open einde regelingen vind hebben. En dat de risico's, behalve een paar dingen waar nu over gesproken is, heel erg bij de gemeente richt. Aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsema dus de taak om het allemaal nog eens uit te leggen. Nou, als het nee is, dan denk ik dat gemeenten het nakijken hebben. Dat is mijn opvatting daarover. Omdat dan het kabinet gewoon doorgaat met waar ze mee bezig is... Er toch gedecentraliseerd wordt. Terwijl met het bestuursakkoord in de hand... ...kunnen gemeenten ook richting de Tweede Kamer zeggen... ...van dames en heren, wij hebben dat afgesproken met het kabinet. Als u het anders en bijvoorbeeld veel zwaarder wil gaan regelen... ...dan hebben wij een probleem. En dan hebben wij weer een reden om aan te kloppen bij het kabinet... ...ook over financiën. Als het bestuursakkoord weg is... Dan heeft de Tweede Kamer en het kabinet vrij spel. En ik denk dat dat niet goed is voor de gemeente. Uh, ik heb nog één onduidelijkheid, maar ik nee naar een jaar. Ja? ja. De gemeente Wormeland heeft al een brief geschreven aan de VNG. Dat is nee. Oh, Wormeland ja. zegt nee. Ja. ja. Ze zijn er ook nog niet mee eens, de gemeenten en de lagere overheden... met het bestuursakkoord. U hoorde een bijdrage van Roel Pauw. Joris van der Kerkhof, maar weer even tij tijd om met hem te schakelen om vijf voor half negen. Ik hoor, ja zeker, Vanaf, voor het ja. eerst vanochtend pingponggeluiden. Ja, met een hamer er doorheen ook nog. Er moet ook nog een recla reclamebord opgehangen worden. Daar gaat u weer. Ja, die spijker is helemaal recht. En uh, dat pingpongen ook. Op, de, op het centercourt er staan vier tafels. Uh, het lijkt wel een gouden onderkant uh, van die tafel. Rotterdam uh, daarop aangelicht. En een blauwe uh, tafel met een prachtige, uh, zachte uh, wedstrijdvloer. Het is bijna een dansvloer, zo goed voelt hij. Ja, dat voelen de spelers ook. Uh, vandaar ook dat we inderdaad zulke soort vloeren gebruiken. Uh, ook ook voor, toch ook voor wat grip. Uh, maar ja, we verwennen onze spelers. Uh. U zit in het bestuur en om eerlijk te zijn, uh, zo ziet u er ook uit. Hebt u zelf ook wel gespeeld? Ja, het is niet beledigend bedoeld. Maar ik ben zo <lacht> lekker fors. Ja, nee, ik speel zelf ook nog. Uh, ja. Weliswaar recreatief. En ook nog wel in de competitie. Uh, maar ik speel, uh, ik speel zelf ook. Uh, dus de feeling met de sport heb ik zeker. Uh. En de buik zit dan niet in de weg? En de buik zit dan niet in de weg. <laughs> nee, zeker niet. Uh. Laten we het over uh, het toernooi hebben uh, hier. U bent directeur van de tafeltennisbond. Uh, trots, zo zie ik jullie hier ook rondlopen... dat dit allemaal in Nederland uh, gebeurt in Ahoy. Eén... Uh, uh, je ziet één rij met allemaal stoelen die allemaal bezet gaan worden. Daarboven zijn, zijn gordijnen. Daar is ook nog een rij met, uh, met stoelen. Worden die in het weekend als de finales gespeeld worden ook allemaal bezet? Ja, absoluut. De eerste ring is uitverkocht in het weekend. En de tweede ring, dat gaat ook heel goed. Dat, uh, we verwachten hopen dat we ook dan uh, daar een bordje uitverkocht kunnen gaan ophangen. En dan hebben we toch wel uh, ja, meer dan 10.000 man in de hooi rond staan. En hoe vervelend is het dan dat er geen Nederlandse mannen meer bij zijn? Nou, dat wisten we van tevoren. Toen we begonnen met het bid uh, voor dit WK... wisten we dat uh, de Nederlandse herenploeg uh, ja, niet, uh, niet wereldkampioen ging worden. En, uh, maar goed, dat we ons niet te laten afleiden... dat is niet een reden waarom je dan geen WK zou moeten organiseren, vonden we. Ja, dat wel gedaan. Dames doen het, doen, het, doen het wel goed. Althans, er zijn er zes van de zeven geplaatst voor het, voor het hoofdtoernooi. Zijn er die je dit weekend ook nog bij? Uh, de loting is erg zwaar. Uh, maar uh, ja, ik heb, een, ik heb een, stel, een standaard stelregel. If you can dream it, you can build it. Uh, er kan natuurlijk altijd een verrassing plaatsvinden. Maar reëel gezien, op basis van, van wereldranglijst, wordt het moeilijk, wordt het lastig. Uh. Die, die stelregel, dat is ook eigenlijk de, de stelregel voor de organisatie van, van zo'n toernooi. Klein bondje, 35.000 uh, leden, die dan uh, een toernooi gaat organiseren... waar, zoals jullie zelf zeggen, een half miljard mensen naar gaat kijken. Ja, dat is uh, eigenlijk die stelregel uh, die ik standaard ook, ook in mijn werkhanteer, uh, die hebben we ook hier gebruikt. Uh, en uh, u ziet wat, uh, wat het effect daarvan is, uh, een enorm evenement uh, voor, voor een kleine bond uh, als wij zijn. Uh wat zijn dan de gevolgen voor de bond? Wordt het dan van 35.000, 45.000 mensen en iedereen gaat tafeltennissen? Ja, dat hopen we wel. Uiteindelijk uh, is, is, wil je natuurlijk graag dat er heel veel meer mensen gaan tafeltennissen. Uh, tafeltennis is wel een sport uh, die heel veel Nederlanders wel eens ooit behoefte hebben. Op campings, uh, op scholen. Uh, en wat we vooral met het WK willen doen is uh, dat mensen laten beleven wat tafeltennis is. Ze kunnen het hier doen in allerlei side-events. Uh, gewoon heel laagdrempelig. En op basis daarvan hoop je dat ze uiteindelijk misschien een keer lid gaan worden. Uh, maar dat is wel het, het slotstuk.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 12.000 kinderen zijn gameverslaafd. en evacuees Fukushima mogen even naar huis. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorel Negens. 12.000 kinderen tussen de 13 en 16 zijn verslaafd aan online gamen. Zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze zijn zo'n acht uur per dag online. Het zijn vrijwel allemaal jongens en twee derde van hen zit op het VMBO. Onderzoeker van Roy legt uit hoe de verslaving ontstaat. Het is een spel.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 In dat gebied mogen sinds 11 maart voorlopig geen mensen komen. Ongeveer 85.000 mensen zijn geëvacueerd... na de zware aardbeving die gevolgd werd door een tsunami. De ruzie over het pensioenstelsel binnen het FNV... kon gisteren na tien uur onderhandelen niet worden opgelost. Rond half één is het overleg tussen de 19 bonden enerzijds en het bestuur van de vakcentrale anderzijds beëindigt. De grootste van de 19 bonden, FNV-bondgenoten is dat... is het niet eens met het principeakkoord... dat onder leiding van FNV-voorzitter Jong is gesloten met de werkgevers. Economieverslaggever Bart Kamphuis over dat conflict. Het belangrijkste punt van geschil is... welke mate van zekerheid er wordt ingebouwd. Welke garanties geef je voor een vast bedrag? En hoeveel ruimte laat je voor de pensioenfondsen... om geld te verdienen met beleggen? Want die beleggingswinsten die zijn broodnodig... om de pensioenuitkeringen te kunnen laten meegroeien met de inflatie. Bart huis. ze praten verder bij het FNV wanneer, dat is nog niet duidelijk. Amerika mag drie vrouwen van Osama Bin Laden verhoren. Dat heeft een Pakistanse regeringsfunctionaris gezegd. Voorwaarde is dat het land van herkomst van de vrouwen daar toestemming voor geeft. Een van de weduwen komt uit Jemen, de andere twee waarschijnlijk uit Saoedi-Arabië. De drie bleven achter in de villa in Abbottabad nadat Bin Laden was gedood. Daarna heeft Pakistan ze vastgezet. In een vakantiehuisje in Voorthuizen is een dode man gevonden naam Brand. Brand op een camping werd om kwart over drie vannacht ontdekt. De brand was snel onder controle, zegt de brandweer. De hoofdzakenbrand heeft ze behoorlijk op kunnen, bouwen, op kunnen bouwen en is uh, hoofdzaken binnen, uh, binnen het gilet, vrij groot gilet, gebleven. Maar helaas ja, toch te laat om het slachtoffer nog te kunnen redden. De identiteit van de dode man is nog niet bekend. De ploeg van de omgekomen wielrenner Wouter Weiland heeft besloten door te gaan met de ronde van Italië. De Belgische renner van 26 kwam gistermiddag dodelijk ten val in de derde etappe van de Giro. Wielrenner Kevin Hulsmans over Weiland. Wouter was iemand die, die, die altijd mee deed dan een massasprint. Dat was zelfs voor de tiende plaat, e de plaats nog meer. Of voor de 20e, was eigenlijk wel... Uh... Een, een, een, een echte winnaarstype, een competitie bezig. We ook altijd de eerste zijn. Dat was, was gewoon echt een toffe knul. Dus, ik, hem, ik, ik heb er ook weinig woorden voor. Volgens de manager van wielerploeg Leopard Trek, willen de renners hun omgekomen teamgenoot eren door in de koers te blijven. Voordat vandaag de vierde etappe begint in Genua, zal er een minuut stilte worden gehouden om Weiland te herdenken. En in Nepal is een 82-jarige oud-minister van dat land omgekomen bij een beklimming van de Mount Everest. De 82-jarige was bezig met een poging de oudste mens te worden die ooit de berg in de Himalaya heeft beklommen. Toen hij terug wilde gaan naar het basiskamp, zakte hij in elkaar. Waarschijnlijk had hij last van de hoogteziekte, een tekort aan zuurstof op grote hoogtes. Het record van oudste beklimmer van de Mount Everest blijft nu op naam staan van een Nepalees van 76. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is ongeveer 14 graden en vooral in de oostelijke helft van het land is het nevelig met lokaal nog een mistbank. In de westelijke helft van het land komen buien voor met soms een klap onweer. Deze buien trekken richting de Wadden en Friesland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en de temperatuur loopt op naar 18 graden aan de westkust en ruim boven de 20 graden in het binnenland. Enkele stapelwolken weten uit te groeien tot een onweersbui. De grootste kans hierop is in het zuiden en oosten van het land. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland en komende nacht is het overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 11. Omdat er nauwelijks wind staat is er een grote kans op nevel en mist. Morgen is er veel zon en het blijft waarschijnlijk overal droog. Alleen het zuidoosten van het land heeft kans op een kleine lokale bui. Het wordt morgen 17 graden in het westen tot 21 graden in het oosten. Namorgen is het met gemiddeld 17 graden iets frisser. Donderdag en vrijdag is het op een lokaal buitje naar droog. In het weekend zijn er meer buien. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een regenachtige spits in het westen. Dat heeft toch voor 200 kilometer file gezorgd. De meeste files zijn dagelijks. Er is nog wat mist in het noordoosten van Brabant. De bijzonderheden viel op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen klopput Amstel en Oude kerk aan de Amstel. Is een ongeluk gebeurd. er zijn daar twee rijstroken dicht. Van Utrecht naar Eindhoven, 5 kilometer voor het knelpunt Vught. Op de A7 hoornzaandam Zaandam nog altijd de nasleep van een ongeluk vanochtend vroeg. Het gaat nog altijd erg langzaam tussen Purmerend Noord en de afrit bij de Wormer. Er stond een auto met pech op de A12, Den Haag richting Utrecht bij Gouda. Die auto is inmiddels weg. De file staat er nog wel, tussen Zevenhuizen en Gouda 4 kilometer. Vanaf Utrecht naar Den Haag op de A12 rijdt het langzaam... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer over 8 kilometer. Er is treinvertraging tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Er rijden daar geen treinen na een aanrijding. Reizigers zijn meer dan een uur langer onderweg.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 Echt minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. KPN komt vandaag met een nieuwe strategie voor de komende jaren. Het telecombedrijf heeft het moeilijk, wat steeds minder mensen bellen sms en sms'en. In plaats daarvan sturen ze gratis berichtjes via internetverbindingen op de mobiele telefoon. De apps, daar wil het bedrijf wat aan veranderen. Tenminste, dat nemen we aan. Vanuit Londen aan de telefoon, de topman van KPN, Ilko Blok. Goedemorgen. Goedemorgen. Want de nieuwe strategie legt u straks aan de beleggers uit, hè? zo zit het. Daarom bent u daar. Ja. Ja, meneer Blok, wat gaat er veranderen? We gaan onze positie in Nederland uh, sterk verbeteren. We gaan uh, door met groeien in het buitenland en we gaan de focus op de klant sterk vergroten. Dat zijn de hoofdlijnen van uh, de nieuwe strategie. Mag ik u even vragen of u op de speaker staat toevallig op uw telefoon? Klinkt wat hol. Ja, ik zit op de dat is ook de enige mogelijkheid oh. die we hier hebben. U kunt daar niks meer aan veranderen. Oké. Okay. Nou, dan, dan, dan, blijft u dan dicht bij het microfoontje? Ik ga zo dicht mogelijk bij de microfoon zitten. U als kenner weet wat zit. Ja. Goed zo. Um, gaat u op een andere manier geld verdienen? Wij gaan bij mobiel data gaan wij een aantal wijzigingen doorvoeren. Uh, we gaan niet blokkeren, wel tariveren. We gaan onderscheid maken in megabytes en uh, uh, snelheid. En we gaan onze huidige abonnementen niet veranderen. Goed. En dat betekent dat uh, mobiel data duurder gaat worden. En hoe merken we dat als consument? Waar moeten we voor betalen? U moet denken aan uh, mobiele VoIP-toepassingen, zoals Skype of Viber. Uh, die we uh, net als andere mobiele operators dat in Europa doen, uh, gaan tariferen. Dus, uh, hoe werkt dat dan? Dan ga je uh, betalen voor het gebruik van je app? Je gaat betalen voor het uh, gebruik van Mobile VoIP. Ja, legt u dat nog even uit voor diegene die dat niet helemaal weten wat dat is? Als je uh, een alternatief wilt gebruiken voor het gewone uh, bellen... door gebruik te maken van je data-abonnement... dan uh, kan je bijvoorbeeld Skype uh, gaan gebruiken. En het gebruik van uh, zo'n uh, toepassing, dat gaan we tariferen. Ja, en nu is dat uh, nog gratis, hè? Of bijna gratis? Nu betaal je een data uh, abonnement waarbij je uh, eigenlijk onbeperkte snelheid en megabits uh, uh, hebt. En dat gaan we uh, veranderen. We gaan dus niet blokkeren, uh, wel tariferen. Ja, kunt u dat maken eigenlijk? Want dat, dat Skype, dat is helemaal niet van u. Nee, maar wij gaan ook niet het gebruik van Skype tariferen. Wij gaan het... VoIP tarifferen. De toegang tot een VoIP-dienst, die gaan we tariferen. Ja. U moet het zien als de oprit uh, naar een snelweg, die kleiner of groter is, en dat kost meer of minder uh, uh, geld. En uh, ja, die kosten, die willen we in rekening gaan brengen bij uh, de klanten. Betekent dat dat per definitie het voor de consument, de klant van KPN, duurder wordt? Daar gebeurt uh, niets mee. En afhankelijk van de keuze die de abonnement maakt... Uh, ja, kan het goedkoper of duurder worden. Ja, en wat, stel dat het duurder wordt... wat krijgt de consument daar dan voor terug? Wat biedt u extra? Wat gaat u doen? Wij gaan uh, extra service leveren... en wij zullen blijven investeren in uh, onze netwerken... zodat de kwaliteit van onze dienstverlening uh, zo goed blijft... of nog beter wordt uh, ten opzichte van de huidige situatie. Het wordt sneller bijvoorbeeld? Onze, onze netwerken gaan uh, sneller worden. En uh, de dekking gaat ook nog beter worden uh, uh, als je in de toekomst kijkt. Stabieler en sneller dus. Het mobiele net, hoe zit het met vaste net eigenlijk? Het vaste net, uh, daar uh, gaan we ook extra in investeren in de nabije toekomst. Uh, om de strijd met uh, kabel-tv-operators te kunnen winnen... Uh, zullen we niet alleen uh, onze investeringen in glas door blijven zetten, maar zullen we ook uh, extra snel uh, ons koperen netwerk uh, gaan aanpassen, zodat uh, ook de bestaande klanten die nog geen glas hebben, snellere en betere diensten van ons uh, af kunnen nemen. En ook in dat deel van het bedrijf zal de service aan de klanten uh, sterk gaan verbeteren? Uh, zullen de levertijden uh, verkort gaan worden? En zal ook uh, het tv-product sterk verbeterd gaan worden? Goed, Dan nog even naar die tarivering van u, waar we ook mee zijn begonnen. Het gebruik van die apps. Uh, u moet natuurlijk wel de concurrentie nauwlettend in de gaten houden. Want zullen die datzelfde gaan doen? Anders prijst u zich natuurlijk uit de markt. Ja, zeker. Dat is uh, een heel belangrijk onderdeel van wat we de komende periode gaan doen. Uh, als je kijkt naar het tariveren van uh, de toegang tot mobile VoIP toepassingen... zie je al heel veel operators in Europa die uh, daar ook een bedrag voor in rekening brengen. Niet gekoppeld aan een specifieke applicatie... maar wel gekoppeld aan uh, de toegang tot deze functionaliteit. Ja, dus dus dat, dat wordt de nieuwe markt? Wie kant gaat het op? Wij zijn ervan overtuigd dat uh, dat een nieuwe markt gaat worden. Uh, mobiel... Uh, wat nu nog uh, voice en sms dominant is, zal data dominant uh, uh, worden. En de tariefstellingen zullen daar uh, ook op aangepast gaan worden. Ja, Dit is niet meer te vermijden zoals het nu gaat, is niet vol te houden. Dat is zeker niet vol te houden als je ervan uitgaat dat de kwaliteit van de dienstverlening op het huidige pijl blijft of zelfs nog beter wordt. Ja, en zonder die tarieven te heffen is het voor KPN niet vol te houden, uiteindelijk. Niet vol te houden. Nee. Um, u moet aan de andere kant dan nog steeds ook die kosten gaan besparen. Hè? Een kwart van uw medewerkers uh, gaan eruit, al dan niet gedwongen. Weet u al waar die ontslagen gaan vallen? Op die plekken, uh, daar waar het werk goedkoper of beter gedaan kan worden uh, door anderen, bij KPN en Geetronics in Nederland. U gaat dus meer uitbesteden. Wij gaan meer uh, uitbesteden, uh, zowel via outsourcing als uh, uh, offshoring. Daar hebben we ook hele goede ervaringen mee opgedaan het afgelopen jaar bij Getronics. Ja. Bent u hiermee klaar voor de toekomst? Voor, voor hoeveel jaren is deze strategie? Dit is de strategie uh, tot en met 2015. Ja. Is, dat, is dat niet een hele lange termijn? Want de ontwikkelingen gaan snel natuurlijk. Uh, de ontwikkelingen gaan uh, ontzettend snel. Maar wij denken uh, dat... We nu de goede piketpalen hebben geslagen en we blijven natuurlijk uh, heel goed kijken naar de ontwikkelingen in de markt, uh, de trends uh, die we bij onze klanten uh, uh, zien. En dat betekent ja, dat we natuurlijk tussentijds uh, kunnen bijsturen. Meneer Blok, heel kort blok, topman van KPN. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. Elke Blok van KPN hoorde u over de strategie van het telecombedrijf voor de komende uh, jaren, tot 2015 dus. Het dus is inmiddels kwart voor negen. Servië wil dolgraag lid worden van de Europese Unie, maar Nederland verzet zich, als bijna enige, daartegen. De voortvluchtige Bosnisch-Servische verdachte van oorlogsmisdadige Adko Mladic, is nog altijd niet gearresteerd. En dat is Nederland een doorn in het oog. Een delegatie van de Tweede Kamer bracht gisteren een bezoek aan de Servische hoofdstad Belgrado. En correspondent David Jan Godfwa sprak met enkele delegatieleden. Ze logeren heel toepasselijk in Hotel Balkan. Vandaag Servië, morgen Kosovo en overmorgen Albanië. Een mini-Balkantour in drie dagen. Samen met de andere Kamerleden heeft delegatieleider Gerda Verburg van het CDA... de hele dag besprekingen gevoerd met collega's uit het Servische parlement... en met de pro-Europese president Tadic. Wat is haar indruk? Dat Servië heel graag de kandidaat lidmaatschap status wil verwerven van Europa... en dat ze bereid zijn om aan alle wensen te voldoen. Dat is het eerste en dat is wat we de hele dag door gehoord hebben. In overigens buitengewoon boeiende gesprekken. Het uh, tweede wordt wat ingewikkelder. En dat is natuurlijk de, de, de bijdrage aan het uh, Joegoslavië-tribunaal. En dat betekent uh, dat er uh, volledige samenwerking uh, moet zijn... voor rond het uitleveren van uh, Mladic en uh, Hadjic. En dan gaan de gezichten op wat somberder... omdat uh, uh, men daar wat meer aanzelingen bij heeft. Het gaat dus om Radko Mladic. Hij was de generaal die in 1995 verantwoordelijk was... voor de val van de moslim-enclave Srebrenica... waar een bataljon Nederlandse militairen was gelegerd. En hij is ook de man die opdracht zou hebben gegeven... duizenden moslimmannen en jongens uit die enclave te vermoorden. Of gaat het toch niet helemaal om de arrestatie en de overdracht van Mladic? Als je goed naar Verburg luistert hoor je een klein nuanceverschil. Het gaat niet exact om de uitlevering. Het is niet gezegd dat Mladic ook per se al in Den Haag moet zijn uitgeleverd. Het gaat om de wil en de inzet van Servië... om die laatste twee misdadigers ook nog aan, naar het hof te brengen... ook nog voor het gerecht te slepen. Het gaat dus om de wil Mladic te arresteren... en niet per se om die arrestatie zelf. En hoofdaanklager Brammers moet beoordelen of die wil er is... Maar stel nou eens dat hij vindt dat hij wil er onvoldoende is. Dan blijft de weg naar Europa voor Servië afgesloten. Loop je dan niet het risico dat er een soort van zwart gat van kansloze landen ontstaat in Europa? Ik vind dat we daarover moeten nadenken, ook als, als parlement. Dat zal de delegatie ook zeker doen. Tegelijkertijd zeggen we van, je kunt alleen in de Europese gemeenschap en de Europese Unie integreren... op het moment dat je echt voldoet aan alle Kopenhagen-criteria. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Dat is ook in het belang van de eigen bevolking. Laten we er eens van uitgaan dat Brommers volgende maand onverhoopt concludeert dat Servië wel volledig met het tribunaal samenwerkt. Dan is de race nog niet gelopen, want CDA en VVD zouden dan misschien wel voor het kandidaatlidmaatschap kunnen stemmen. Hun gedoogpartner, de PVV, zal dat in ieder geval niet doen, zegt Kamerlid Louis Bontes. Ik ben eerlijk en helder geweest tegen de Serviërs, tegen de ministers, tegen de premier, tegen de president. Van er is geen plek voor jullie binnen de Europese Unie en daar waar ik het tegen kan houden, daar waar de PVV het tegen kan houden. Zullen we dat doen? Het zal hoe dan ook nog een hele poos duren voordat Servië zal toetreden. Want behalve de arrestatie van Mladic zijn er nog een heleboel andere eisen waar het land aan moet voldoen. Dat geldt niet voor buurland Kroatië dat op de drempel van de EU staat. Maar ook voor de Kroatische ambities is Bontes onverbiddelijk. We zijn ook tegen toetreding van Kroatië. Wij geloven in een klein en economisch sterk Europa. Het is een ingewikkelde kwestie. Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië in 2007... zijn heel veel landen huiverig voor verdere uitbreiding... omdat die twee landen niet voldoende waren voorbereid. Aan de andere kant realiseert bijna iedereen in Europa zich wel... dat een zwart gat behoorlijke risico's met zich meebrengt... al is het alleen maar voor de stabiliteit. Wat Servië betreft is het woord eerst aan hoofdaanklager Serge Brammerts. Hij komt volgende maand weer met een beoordeling... en dan weten de Serviërs of ze al dan niet een stapje dichterbij zijn gekomen. Melk, zuivere biologische melk, dat doet het goed vandaag de dag. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie. Bij de ABB, Kees Kwaks met de files op een hoogtepunt. Ja, 200 kilometer, dat hebben we gehaald in een regenachtige ochtendspits. Tenminste regenachtig, zeker in het westen van het land. Uh, op de A7 hoorn Zaandam, Purmerend Noord tot aan Zaandam, 11 kilometer. Daar sukkelt het eigenlijk al een hele ochtend na het ongeluk vanochtend bij Purmerend. Op de A8-Zaandam-Amsterdam-Beknoopend-Koenplein -Amsterdam 7 kilometer. En naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht tussen Zevenhuis en Zoetermeercentrum 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, het gaat goed met de verkoop van biologische producten in Nederland. Althans, de omzetstijging vorig jaar bedroeg 13 procent. Blijkt uit de nieuwste biomonitor over 2010. Dat is netjes. Maar wie de cijfers verder analyseert moet toch tot de conclusie komen... dat de markt van bioproducten in Nederland nog steeds erg bescheiden is... En op straat, in Woerden, merkt de verslaggever Jeroen Schutheiser... dat er inderdaad nog veel consumenten zijn die niet echt warm lopen... voor eco-groenten, eco-vlees en eco-zuivel. Dag mevrouw. Heeft u afgelopen jaar meer biologische producten gekocht? Mm, nee. Waarom niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. De dingen die ik uh, heb, die bevallen goed. Ook nou, biologisch vlees af en toe, als ik de kans krijg. Of groenten, of... Uh, ja, maar het hangt er een beetje vanaf wat er is... Maar ik moet zeggen dat ik er niet voor naar speciale winkels ga. Vindt u het eigenlijk te duur? Ja, vaak wel. En het blijft niet. Het, het ziet er toch vaak omdat het langer blijft liggen... wat minder vers uit. Dus ik moet eerlijk bekennen dat dat het ook is. Gaat u nog biologische producten kopen? Maar ik weet het niet veel maar... zou Ik hou niet van biologisch. De hele wereld is toch al bijna vergaan. U heeft geen positieve kijk, hè? Nee, het is toch alleen een rotzooitje. Als je naar de televisie kijkt, dan kan je niks meer eten. Nou... Uli Sneer, voorzitter van de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Ik ben net in Woerden geweest om wat consumenten te vragen naar hun meningen. Maar u heeft nog veel te doen. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook heel veel consumenten die al heel goed weten... wat biologische producten zijn en die ook kopen. Dat is nog belangrijker. Want, laten we het even over de cijfers van vorig jaar hebben... een omzetgroei van 13 procent. Is dat goed? Dat is heel veel. De normale omzetgroei was tegen de 2 procent. Van alle voeding, zeg ik. Van alle, van alle voeding... Dat was inderdaad uh, 2 En 13 is dan heel veel. Wat zijn qua producten nou de uitschieters? Dat is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk melkproducten, zuivel. Ja, we staan niet voor niks hier, hè? op ja, de melkboerderij ja, in Kamerik. Absoluut. Melk is enorm in omzet gegroeid, afgelopen jaar. Eigenlijk door, door twee dingen. Die, uh, een van de grote merkartikelfabrikanten, Camp Campina... is hun boerenlandmelk biologisch gaan uh, produceren. En er is een nieuwe aanbieder op de markt gekomen, Arla... die ook op grote schaal op de markt gekomen is... en ook alleen biologische producten verkoopt. En dat schiet dan wel op. Dat zijn de voortrekkers, van de merken tenminste. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want tot voor kort waren merkartikelfabrikanten nogal huiverig. Die dachten, nou moeten wij wel ons merk laden met biologische producten wel of niet. Ondertussen zijn ze om. Nou, ze weten dat biologisch enorm groeit, biologisch is een levensstijl geworden, lifestyle-product geworden. En je kunt als merkartikelfabrikant eigenlijk niet meer zonder, uh, zonder ook biologische productlijn uh, te hebben. Gaat u nou ook biologische producten halen? Ja, uiteraard. Nou ja, zo uiteraard is dat niet hoor, als ik hier mensen aanspreek. Oh, oké, okay, nee. Sinds de geboorte van mijn laatste zon werd gewoon uh, geadviseerd om... Uh, te proberen zoveel mogelijk uh, biologische uh, uh, producten, tenminste voor hem, uh, te kopen. Ik heb een zus die doet altijd biologisch en overal op letten. En die, uh, ik heb zes broers en twee zusters. En die zus waar ik het over heb, die was nog geen 54, toen was ze dood. Het was ze kanker, was de enigste in de familie. Weet u, meneer Snier, hoeveel wij in een jaar uitgeven aan uh, voeding? Dat is 50 tot 55 ja. miljard. Uh, ja, dan... Valt die 752 miljoen voor biologisch valt niet mee? Uh, zo kun je het zeggen, maar je moet zien hoe het zich ontwikkelt. Het is van ongeveer 200 miljoen gekomen twee, uh, tien jaar geleden. Het is nu 752 miljoen. Het groeit veel harder dan de rest. En uh, je mag het natuurlijk ook niet vergelijken met zomaar het geheel. En die groeicijfers ondanks de crisis? Normaal heb je dat in een crisis mensen wat zuiniger zich gedragen. Producten uh, kopen die goedkoper zijn. En uh, niet zozeer op meerwaarde letten. Tegenovergesteld is het geval. Samengevat, u bent wel een blij man? Absoluut. Biologisch groeit. En biologisch draagt bij aan een veel beter levensgevoel. Eigenlijk aan een beter leven. Biologische producten gaan goed... maar nog niet in grote hoeveelheden over de toonbank. U hoorde een bijdrage van Jeroen Schutijzer. Nu een bijdrage van Joris van der Kerkhoofd. Die is de hele ochtend al in Rotterdam. En nog steeds gaan de pingpongballetjes heen en weer, Joris. Ja, op het centercourt Met het een, het of een beetje gehoofd. Uh... Nee, er staan er twee, maar wel op verzoek hoor om oh. een beetje de bal op en neer te slaan. Want de wedstrijden beginnen pas uh, na tienen. Ik uh, ben nu met uh, de hoofdscheidsrechter uh, bij het WK, Bert Schotmeijer. Die vertelde over uh, uh, zijn baan, net zijn echte baan, naast de tafeltennis. Hij werkt bij de douane, samen met een andere hoofdseidsrechter uit Oostenrijk. Die werkt ook bij de douane. En jullie bewaken, zoals u net zelf zei, de grenzen van de sport. Maar is hier veel te bewaken bij het tafeltennis? Uh, ja, natuurlijk. Ik bedoel, zoals bij elke sport heb je natuurlijk een aantal regels die nageleefd moeten worden. En in eerste instantie zijn daar de scheidsrechters die binnen het centercourt hun werk verrichten verantwoordelijk. Maar uiteindelijk, wanneer er iets aan de hand zou zijn of onze hulp wordt ingeroepen bij bepaalde zaken waarbij ze onze hulp moeten inroepen, dan komen wij en moeten we een eindbeslissing nemen. Zit u hier, althans uw collega's die, die scheidsrechters zijn, in een. Even kijken hoor, zo. Het is een plastic doorzichtige tafeltje En een stoeltje doorzichtig. Komt het dekseltje er weer op. En dan moet hij dat eraf halen om de beslissing te nemen. Of blijft het scheidsrechter dan zitten? Een scheidsrechter die op deze stoel zit, die blijft zitten. Die mag nog niet eerst een balletje oppakken. Dus de collega aan de overkant, tussen de games. Want de spelers die pakken het balletje dan niet meer op. Die laten het gewoon liggen. De collega aan de overkant, die moet het balletje oppakken. En die overhandigt het aan de scheidsrechter. Die op dat moment zeg maar de baas is in het centercourt. Kijk eens naar boven. Ja, veel licht, hè? Ja, heel veel licht. Hoe was het gisteren? Nou, gisteren was het in principe het grootste gedeelte hetzelfde. Ja, ja. Maar gedurende de middag uh, viel de stroom uit in Rotterdam-Zuid. En het gedeelte wat hierbij geplaatst is om de wedstrijden goed te laten verlopen... omdat je heel veel luxe nodig hebt... ja, dat gedeelte was natuurlijk niet afgedekt in Ahoy en dat viel er ook uit. En dat betekende gewoon dat je een uur bezig bent om de zaken weer aan het draaien te krijgen. Maar het draaide daarna weer? Gelukkig heb je gedurende een dag een soort van uitloop... dat je denkt van er kan een keer wat gebeuren of lange wedstrijden. En precies in die periode hadden we een half uur tot drie kwartier langer gepland voor de wedstrijden. En toen gebeurde het. Het kwam allemaal goed. Nou, hebt u zondag een probleem, hè? Ik heb zondag helemaal geen probleem. Een enorm probleem hebt u? Ik niet. Ik denk dat als ik zondag naar huis zou gaan... dat ik eigenlijk wel feestend en hossend over de autoweg zou kunnen gaan. En dat is dan niet vanwege de tafeltennis, maar omdat hij uit, uit Enschede komt. Komt u maar uit uw stoel weer hier. Een prettig toernooi. Hartelijke dank. Joris van der Kerkhoff de hele ochtend in Rotterdam voor het WK tafeltennis. Een half miljard mensen kijken daarna trouwens via de televisie. Eh, vooral in China, dat kunt u begrijpen. Na negen uur in het NOS Radio 1 Journaal eh, meer over FNV. Die ruzie je altijd nog intern over een nieuw pensioenstelsel... Uh, we proberen meer te weten te komen over de bombardementen op Tripoli. En uh, Libië, daar hebben we wel iets meer over. We hebben het over de strategie van KPN. U hoorde de topman, Elke Blok, dat net uitleggen. U gaat betalen voor uw gebruik van het internet... voor uh, mobiel telefoneren en sms'en. En we bellen nog even met Atje van der Berg. U kent hem wel, de meestergitarist. Hij heeft een kampioenslied voor FC Twente geschreven... en hij hoopt het te kunnen brengen zondag. Daar komt. we tot...